I'm afraid we'll lost. experiencing violent storm conditions in the asteroid belt at this time. We may lose this valuable deep space communication link. Please be as brief as possible. Thank you. Lost contact with Mars 247 at this time. Dagavond, de 22e oktober. We zitten midden in de Amsterdam Dance Event Week. En ja, Dennis. Ja. Heerlijke dampende zet. Hopelijk ja, ja. op platen. Ja. Wat een weekje rust al niet kan doen. Ja, maar ik denk ook omdat heel veel artiesten gewoon even hun platen allemaal afgemaakt hebben. Dat, ik denk voor het Amsterdam Dance Event dat ze denken, nou, ik wil toch mijn plaat kunnen droppen. Uh... Allemaal. Stuk voor stuk zeggen ze, mijn plaat is een hit. Dit gaat dan worden, de winterklapper. Ja, de, ja, tijd, was, de uh, tijd zal het leren. Ja, terwijl jij je setje aan het draaien was, heb, jij, jij brengt natuurlijk wat inspiratie met je muziek. Hoor ik wel was vaker. Ik, uh, was ik even op mijn laptop ook even bezig geweest? Dus. Oké, okay, nou ja, wie weet horen we binnenkort hier het resultaat bij Sier. Ik dank iedereen voor het luisteren. Want ja, drie uur, ze vliegen voorbij. Volgende week vrijdag zijn we er gewoon weer. Met alle dampende verhalen over MCM Dance Event. Ja, Wij gaan er naartoe morgenavond. Ja, absoluut. En volgende week hoor je natuurlijk alles van how, ons. Hou Dion Sidney of at Jeroen Koper op Twitter in de gaten. We houden je constant up-to-date. Mijn naam is DJJK. Dion Sidney. En wij zeggen. Tot ziens! Het ritme van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 12 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Raadsheer Schalke had beter niet aanwezig kunnen zijn bij het etentje met islamdeskundige Hans Jansen. Vlak voordat hij als getuige gehoord zou worden voor het proces tegen Geert Wilders. Dat zegt president Verheij van het Amsterdamse gerechtshof. Schalke maakte deel uit van het hof dat bepaalde dat Wilders vervolgd moest worden... en zou tijdens het etentje hebben geprobeerd om Hans Jansen te beïnvloeden. Volgens president Verheij was van beïnvloeding geen sprake... maar was de aanwezigheid van Schalke bij het etentje ongelukkig. Advocaat Moskowitsch wilde vandaag Jansen nogmaals als getuige horen... tijdens het proces tegen Wilders, maar de rechters stonden dat niet toe. Daarop diende Moskowitsch een wrakingsverzoek in. De wrakingskamer bepaalde erop dat het proces tegen Wilders... moet worden overgedaan met andere rechters. De politie heeft een man opgepakt die op een viaduct boven de snelweg stoeptegels naar auto's gooide. Dat gebeurde vanavond op de A12 tussen Voorburg en Den Haag. Niemand raakte gewond, maar zeven auto's liepen blikschade op toen ze van schrik op elkaar reden en over de stoeptegels heen reden. De A12 werd afgesloten, waarna de politie de man kon aanhouden. CDA-bestuurslid Hanni van Leeuwen staakt haar activiteiten voor het CDA in het programma Uitgesproken VARA zei de 84-jarige van Leeuwen dat ze zich ergert aan het nieuwe kabinet. Ze vindt onder meer dat er een allochtoon in het kabinet had gemoeten... want dat was afgesproken op het CDA-congres. Op het congres verzetten ze zich tegen deelname van het CDA aan het kabinet... vanwege de gedoogsteun aan van de PVV. Het weer wisselend bewolkt met aan de kust een kleine kans op een bui. Minima tussen 8 graden aan zee en 3 land inwaarts. Morgen veel wind en regen bij een graad of 10. Dit was het NLV. Op... Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het al 20 jaar. En jij, jij beleeft het. Beleefd het. CFM in 2010, al twintig 20 jaar live. CFM, met, met nu U, de nacht. Down in the shadows of your deepest secrets,